Ik maak hem expliciet of uw raad instemt dat um, op een paar keer in de toelichting... ...waar verwezen wordt naar een pagina, de verwijzing zodanig wordt dat verwezen wordt naar een paragraaf of artikelnummer... ...zodat er iets meer duidelijkheid komt. Ik stem dat even af, want als, als dat uh, zegt dat dat heeft uw instemming, dan is dat ook door uw raad besloten. Ja? Goed. <totstut> um, ik kijk nog even rond. Heeft iemand nog behoefte aan na de debat... Nee, hè? dat betekent dat ik dan allereerst de abonnementen in stemming ga brengen en vervolgens de moties. Of doen we de moties? Nee, eerst het raadsvoorstel, wel dan niet gewijzigd en dan de moties. Meneer uh, Mogen wij nog uh, reageren op uh, de amendementen, zeker moties? In... Ja. Ik... Als u, als u echt nog iets anders wilt inbrengen dan nu al is gezegd. Wat ik mij nauwelijks kan voorstellen, meneer Sandberger. Daagt u mij eens uit. Nee, nee, dat doe ik niet. Goed. Er is al zoveel gezegd, mensen. Kom op. Allereerst het abonnement beroep aan huis. Wie is voor dit abonnement bij hand opsteken? Voor zijn. Meneer Demmers, mevrouw van der Veld, de fracties van de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Wie is tegen dit abonnement? Tegen dit abonnement zijn de fracties van de Oudere Partij Zandvoort, D66, het CDA en de VVD. En meneer Cohen onthoudt zich uh, van stemmen. Kort, Meneer Zandbergen. Voorzitter, uh, met betrekking tot uh, dit voorstel... Um... Wij, wij constateren, want mevrouw Van der Veld die, die geeft een... Kort. Een waarom, waarom tegen? Uh, waarom tegen is dat wij eigenlijk niet een, uh, hebben geconstateerd bij de samenleving dat er behoefte is aan dit amendement. Dank, dank, dank u, u wel. Daarmee is het amendement afgewezen. Dan het raadsvoorstel bestemmingsplan kost verloren straat en omstreken. Bij abonnement. Of bij ha uh, handopsteken. En meneer Koheer. Volgens mij was er een verzoek gedaan om uh, zeg maar de motieadviescommissie. Om dat in een amendement te vervatten. Zodat het onderdeel uitmaakt van het besluit. <lacht> uh, mij heeft geen verzoek bereikt uh, mevrouw Keuransson. Nee? Ja, voorzitter, in aanvulling op hetgeen wat mevrouw Beurens zegt, zou ik graag het verzoek willen doen om van de motie een abonnement te maken, met die aanvulling dat uh, in afwijking van het uh, advies van de uh, uh, adviescommissie Raad uh, uh, de, de, zeg maar de overwegingen worden aangenomen waarom we uh, de, het advies niet onderschrijven. Zo, dat was mijn verlangen. Mag ik, mag ik een suggestie doen? Mag ik, een, mag ik u een suggestie doen? Eigenlijk zegt u allemaal dat uw zorg is dat het advies van de adviescommissie Raad op dit terrein mogelijk in andere zaken uh, het effect gaan sorteren, dat u wellicht anders erover gaat denken en dat wil u niet. Dat is de essentie volgens mij. Hè? En daarvoor is van belang, als ik u goed heb luisterd, dat u zegt dat moet zichtbaar worden in dit besluit. En ten tweede, kan ook met de dialoog, daarover met de commissie van gedachten worden gewisseld. Dat die essentie helder wordt. Dat zijn de twee dingen. Het eerste is, laat ik hem verduidelijken. Uh, ik dacht dat een aantal van u zei, dat mag ook in een gesprek uh, worden overgebracht met het stuk daarbij. En dat je het kunt toelichten met de commissie. Nee? Nee, voorzitter, dat werd geloof ik door één persoon gezegd. Uh, ...maar dat, daarvan heb ik meteen gezegd... ...dat heeft geen zin... ...want het gaat niet om de dialoog... ...met die adviescommissieraad... ...het gaat uh, om... Uh, ...consistentie in onze uitspraken... ...in relatie tot de brieven Goed. die onderhand geschreven zijn... Uh, ...richting uh, rechtbank... En, uh, ...en straks raad van staten. Dus die dialoog... ...die hoeft niet. Goed. Ik, ik laat het voor wat het is. Uh, dat betekent dat... Uh, ...dan de essentie van de motie... ...in het besluit komt... ...en de essentie is... ...dat u allemaal zegt... ...er wordt nee geschud... moet die motie gewoon... ...of als motie of als amendement... ...in stemming ...oké... Okay. ...nee, ik kies niet... ...ik kan het u alleen maar makkelijker maken... ...door te kijken... ...kan ik een modus vinden... ...waarop besluitvorming plaatsvindt... ...en als dat niet zo is, dan is dat nu... Ik beluister dat meneer Kramer graag een abonnement wil en dat haar door een aantal mensen dat wordt ondersteund. Um, zal ik een poging doen om die tekst dan nu hardop concreet even met u te definiëren, zodat daarover gestemd kan worden. Ja, want dat is het hè. Um, dan wordt toegevoegd aan het besluit dat de Raad... ...kenbaar maakt dat haar standpunt over... Het ontwerpbestemmingsplan kost verloren straat 25 nog steeds hetzelfde is als het destijds... Eh, Kwaals van Uffert, sorry. Dank, Kwaals van laat 25. Mag ik het u nog makkelijker maken? Als u gewoon alleen maar de eerste zin overneemt, van uh, spreekt als zijn mening uit. Dat de adviescommissie ten onrechte een oordeel heeft gegeven... En ik als u één net... nee, zinnetje daarvan overneemt, als besluit, iets omgebouwd... Ja, ...wij besluiten dat de adviescommissie ten onrechte... Ja, simpel. Meest simpele, ja. leek mij. Alleen de vraag is... Eh, ik, ...ik probeerde net uw zorg samen te vatten... ...door hem gewoon positief te formuleren wat u wilt... En dat kunt u in een negatieve formulering opnemen... maar dat maakt het de lezer vaak niet makkelijker. Dus daarom probeer ik hem in, de sens, in essentie samen te vatten. Is het een hele neutrale zin? Sorry, maar dit is een behoorlijk neutrale zin. Ik ga daar niet over discussiëren. Als u zegt, neem die zin over, indieners, dan doe ik dat. Ik probeer u alleen te helpen. Verder niet. Zit er u moet een motie met een andere strekking als abonnement, moet u gewoon ter stemming brengen. Punt. Meneer Kroonsbergen, ik heb u niet gevraagd om uw mening, nog de andere. Ik probeer een paar mensen die hier een motie willen ombouwen naar een abonnement te willen te zijn. Dat is mijn rol en taak en verantwoordelijkheid. En als dat niet uh, wordt gewaardeerd, dan zou ik zeggen, komt u met een voorstel. Wilt u een schorsing, meneer Kramer? Of bent u in staat zelf een voorstel te formuleren? Ja, voorzitter, het is laat. En op dit tijdstip ben ik meestal niet zo heel scherp meer. Maar ik zal een poging wagen. Um, juist ook in lijn met het uh, raadsbesluit dat er ligt... denk ik dat het goed is om in afwijking van het advies van de adviescommissie... Uh, stelling te nemen tegen hun uh, standpunt... omtrent uh, kwast van Uffertlaan 25 en het... Uh, ja, hoe zeg je dat? Nee, het is niet ten onrechte. Ja, misschien kunt u hem aanvullen. Meneer de Grafier heeft een suggestie. Want ik ga alles door elkaar heen en dat maakt het niet leuker, mensen. Dan geven eerst meneer de Grafier een, een, een poging. Voorzitter, in de lijn van, als ik mag, de lijn van de heer Kramer. Bij punt 1, waar het advies van de adviescommissie wordt aangehaald in het besluit. ...toe te voegen dat ingestemd wordt met het advies van de adviescommissie op deze zienswijze. Het is nummer 12. Maar niet in te stemmen met de reactie die ze daarop gegeven heeft. En welke pagina is dat? Ik durf het bijna niet meer te vragen. Dat was zienswijze 12. Dat is inderdaad wel. De pagina kan niet meer net tonen, want het stuk heeft 17 pagina's. ...tens dat u heeft geplakt en geknipt. Goed. Ik beluister, meneer Kramer, dat u zegt... ...de formulering van de griffier, daar kan ik mee leven. Uh, het abonnement, de motie 1... ...is daarmee gewijzigd in een abonnement... ...waarvan de strekking is dit besluit... ...zoals net geformuleerd door de griffier. Ja, <lacht> Jawel, meneer Toner. Meneer de griffier. Dames en heren, graag stil... Dank u wel, voorzitter. Dus op basis van dezelfde overwegingen zou er dan bij het ontwerpbesluit moeten worden toegevoegd bij punt 1, in te stemmen met het advies op de zienswijze 12, dat is dus wat de adviescommissie heeft geadviseerd, maar niet in te stemmen met de reactie die ze geformuleerd heeft, op basis waarvan ze dus tot een conclusie zijn gekomen. Ja, maar, maar dan heeft u nergens vastgelegd, tenzij u zegt we nemen de overwegingen mee op basis van dezelfde overwegingen. Ja, de ja. ja oké. Okay. Maar dan zou ik daar, dan zou ik graag die aanvulling, eh, dat die zin willen aanvullen en dat het niet in lijn is met het beleid van de gemeenteraad. Ja. Ja. Is het voor een ieder nog helder wat nu het gewijzigde abonnement is, Meneer Van Bergen? Goed, dan is... mag ik nog even uw aandacht. Ja. De motie is inmiddels gewijzigd in abonnement adviescommissie. En de tekst daarvan luidt, meneer de Griffier, volledig nu. Als ik, de, ja, dank de voorzitter, als ik de heer Tone goed begrepen heb, zegt hij dus uh, om toe te voegen. ...in te stemmen met het advies op zienswijze 12... ...maar niet in te stemmen met de reactie van de adviescommissie... ...op deze zienswijze... ...omdat die niet in lijn is met, de met de, die van de gemeenteraad. Ja. Net iets vergelijkbare de tekst... ...die iets beter loopt. Ja. Niet in lijn met het beleid van de gemeenteraad. Ja, ja. Met, het beleid... met het beleid van de gemeenteraad. Ja. Ja. Goed. Daarmee is dit abonnement... ...gereed voor stemming. Nee. Bij hand opsteken graag. <laughs> Wie is voor dit abonnement... Zoals u juist geformuleerd. Voor zijn meneer Cohen, de fractie van de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort en de fractie van de VVD. Wie is tegen? Tegen zijn. Tegen zijn de fracties van de Oudere Partij Zandvoort, het CDA en D66, meneer Demmers en mevrouw Van der Veld. Goed, wij gaan herstemmen, want opnieuw, wie is voor dit abonnement, bij hand opsteken? Voor zijn de fracties van... VVD, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid en GBZ. Wie is tegen? Tegen zijn de fracties van het CDA, D66 en OPZ. Daarmee is het abonnement verworpen. We gaan een keer gaan dan gaan we naar het voorstel <lacht> dat ongewijzigd is. Het bestemmingsplan kost verloren en straat en omstreken. Bij hand opsteken graag. Wie is voor de vaststelling van dit bestemmingsplan? Nee. Nee, plan. Nee, dan nee, dan voor hij. het plan... Kostverloren straat een omsteken. Bij hand opsteken, graag. Zoek het maar uit. Ja. Voor zijn de fracties van D66, CDA en OPZ. Wie is tegen? Tegen zijn de fracties van Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, meneer Demmers, mevrouw van der Veld en de VVD. En er is één onthouding. Meneer Kramer, korte stemverklaring graag. Ja, voorzitter, ik vind het. Uh eigenlijk absurd dat er een hele discussie is geweest en dat er helemaal geen argumenten van de tegenpartij zijn geweest en dat ze uiteindelijk dan toch tegenstemmen zonder dan te verklaren waarom ik vind dat goed. heel jammer want ik denk dat het juist goed had geweest voor de gemeenteraad dit uh, abonnement maar daarom stemmen wij dus tegen het uh, hele bestemmingsplan waar we eigenlijk voor willen stemmen. dank u wel meneer Demmers wil ook een korte verklaring Ja, onze verklaring is dat uh, we te weinig terugzien uh, van de suggesties en ideeën die uh, geponeerd zijn door ons uh, als het gaat om het uitvoeren van vastgesteld beleid en de succes daarvan maken. En uh, de discussie uh, uh, rondom uh, het afraden van de moties, wegens uh, capaciteit. En uh, de klachten van de coalitie. Meneer Zemmers, kort graag. die te weinig tijd hebben gehad om de stukken te bestuderen. Dank, Dank u wel. Nee. Dan kom ik met u aan de twee resterende moties. Allereerst de motie bestemmingsplan Kostgelorenstraat van gemeente Belangen Zandvoort strekkende... ...tot het oproepen van het college om een gewijzelde parkeernormennota aan te bieden. Bij hand opsteken, wie is voor deze motie? Voor deze motie zijn meneer Demmers en mevrouw Van der Veld. Wie is tegen deze motie? Tegen deze motie zijn de fracties van de oudere partij Zandvoort, Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, VVD, CDA en D66. Daarmee is de motie verworpen. Meneer Kohen, u wordt wel geacht over de moties mee te stemmen. Dat zeg ik maar even. Oh nee. Ja. Het is een twijfelgeval. Maar bij de volgende motie zie ik geen conflicterend belang. Meneer Cohen, dus u kunt daar wel in meestemmen. Dan de motie van G, gemeente Belangen-Zandvoort. Die het college oproept om de bestemming van het perceel bij het spalier. Daar wel mogelijk te verruimen. Bij hand opsteken. Wie is voor deze motie? Voor deze motie zijn mevrouw Van der Veld. ...en meneer Demmers, Wie is tegen deze motie? Tegen deze motie zijn... ...OPZ, meneer Cohen... ...Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort... ...VVD, CDA, D66. Daarmee is die motie... ...afgestemd. Dames en heren... ...ik kijk... ...naar de agenda... ...en ik kijk naar de klok. Het is kwart over twaalf. Ja. Dit was een check... Of u nog wakker was of niet. Die, die test bent u voor geslaagd. Um, nou, ik ben niet voornemens om na 12 uur verder te vergaderen. Want ik merk dat de alertheid van mensen echt aan het wegzakken is. En dat vind ik zorgelijk. Want wij zitten hier voor zorgvuldige besluitvorming. En dat betekent, als ik kijk naar de agendapunten, dat er nog vier inhoudelijke punten zijn. Dat kan op zich als u zich echt beperkt in de kernpunten van het debat. Maar dat is aan u. En dan maak ik hem af. En anders gaan we schorsen en dan ga ik een nieuwe datum prikken op dit moment. Mevrouw Keuransel. Voorzitter, um, om daar maar meteen op in te haken. Ik denk dat het geen recht doet aan de voorjaarsnota, aan de notitieambtelijke samenwerking, om dat binnen een half uur af te raffelen. Dus ik stel voor een nieuwe datum. Goed. Ja. Dat betekent dat wij de... Vergadering gaan schorsen en morgenavond verder gaan. De kerntakendiscussie die dan staat gepland, uh, daar gaan we naar de nieuwe datum voor zoeken. Ja. Dan schors ik deze vergadering en ik verwacht u allen morgenavond om 8 uur, om acht uur hier weer terug. Dank u wel. Would you care to dance, grandmother? Do <laughs> do.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 ZANG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 upon me Taking your time to get back on your feet.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 Are you really?